De commissie versnelde het opstellen van de grondwet nadat afgelopen week in het hele land was gedemonstreerd tegen het decreet van president Morsi. Hij breide vorige week donderdag de bevoegdheden van de president uit. Critici noemden het een staatsgreep en rechters gingen in staking omdat de president zichzelf volgens hen buiten de wet plaatste.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 Het weer vannacht wisselend bewolkt een paar buien en kans op lichte vorst. Overdag wolkenvelden, maar ook zon en opnieuw kans op buien. Het wordt dan een graad of vijf. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Max. <middels> Nachtzuster. Astrid de Jong. Een vriendin van mij vroeg vandaag aan mij, um, ik heb een kriebeltrui in de vriezer gelegd en nu kriebelt die niet meer. En ze wilde graag weten waarom dat was. Ik zeg ja, dan moet je even nachtzuster bellen vannacht. Zei ze, het begint om twee uur. Ik zeg ja. Toen zei ze, nou dan sla ik even een nachtje over. Want ze wilde gaan slapen. Het is toch wat hè? Maar ja, nu loop ik er dus mee rond. Waarom een kriebeltrui als je die een nachtje in de Vriezer legt... de volgende dag niet meer kriebelt? Maar gelukkig presenteer ik zelf dit programma, dus kan ik de vraag gewoon stellen. 0800 1121 is de manier om vragen te stellen of antwoorden te geven. Mag ook mailen naar apenstaatjeomroepmax.nl of even twitteren via Apenstaatje nachtzuster en we hebben ook een chat. Tijdens dit programma kunnen we met z'n allen uh, al typend met elkaar praten... via wwwomroepmaxnl slash nachtzuster. Maar het handigst blijft nog steeds 0800-1121.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 Nacht, wat ben ik zonder al je zorgen? Nacht, haal ik de morgen? Nacht, ik doe iets aan de bijen. Ik lig hier te beven en te zweeten. Visie in de koets en kippen wel. Zuster, zeg maar, blijf ik wel in leven? Hou me even vast, dan lukt dat wel. Nachtsister, wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtsister, brand van binnen. Nachtsister, doe me aan de been. Nachtsister, wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtsister, al ik de morgen? Nachtsister, doe me taan de pijn.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 Nachtzuster, moet ik zonder jou beginnen, nachtzuster. Ik brand van binnen, nachtzuster. Ik ga zonder pijn. Nachtzuster, ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, haal ik de morgen. Nachtzuster, ik ga zonder pijn. Nachtzuster, in wanhoop. Nachtzuster, ik stond hier net een meneer die zegt, draai toch eens een ander liedje. Ik doe dit al twee jaar, ik zou niet eens op het idee komen. krijgen we die discussie weer. Ik ga erover nadenken, maar ik maak het toch lekker zelf uit. 0800 1121. Dat is nog steeds het nummer dat je kunt bellen met al je vragen en je antwoorden. Huip. Ja, hallo. Hallo, goeienacht. Ik heb een, paar, een maandje geleden gebeld met een vraag die niet beantwoord is. Maar oh. dat was de vraag, waarom word ik zelf niet wakker als ik snurk? Oh ja. En uh, daar is volgens mij geen antwoord Jawel, op ja zeker wel. Dan, dan heb ik, heb, nou ja, ik ben af en toe Je bent gaan snurken, hè? Nou, ik heb, het om een uur of, uh, ik heb het om een uur of half vijf toen nog een keer gehoord. Toen was hij nog niet beantwoord. En toen ben ik inderdaad weggesukkeld. Oh, ik weet maar. het weer. Ik moest even heel diep denken, wat was dan ook weer het antwoord? Maar het antwoord was dat je aan alle geluiden gewend raakt. Ja. En dat je dus ook aan je eigen gesnurk gewend raakt. Dus dat het precies... Maar als iemand anders snurkt, word je weer wel wakker. Nou, het zou kunnen. Ik, ik heb nog nooit naast iemand gelegen die snurkt. Dus... Oh. Nou, nou wat uh, niet is, kan uh, nog komen, <laughs> Hup. Ja, je weet maar nooit. <laughs> maar, maar, maar ik heb nu een heel andere vraag. Ja. Ik kijk altijd naar de munten in mijn portemonnee. Ja. En dan zie ik dat ze uit Frankrijk en uit Duitsland en al die andere landen komen. Dat, dat begrijp ik. En ja. ik begrijp dat er veel meer Duitse en Franse en Italiaanse eurostukken zijn dan Nederlandse. Ja. Dat begrijp ik ook. Ja. Maar uh, ik heb nou zeker al een jaar lang... Ontdekt dat er heel weinig Beatrixen tussen zitten. Oh. Ik heb het niet over de kleine munten, maar over de 1 en 2 euro stuk En veel meer. Ik zie veel meer Belgische ertussen zitten. Oh. En aangezien België een kleiner land is dan Nederland, zou je zeggen: er bestaan meer Nederlandse dan Belgische munten. En waar woont je huis? Huh? Waar woon ik, je? In Rotterdam. Oké. Okay. Ja. Dus het is niet zo, maar, maar nogmaals, ik... Maar Huip, Huip, Huip, Huip, ja? kun, je ja? heel even, dan, kun je heel even, zeg maar 20 seconden praten, pak ik even mijn portemonnee erbij. Ja. Ga ik hem even halen. Moet je even praten, anders wordt het stil op de radio. Nou, het vervelende is dus, ik, ik, kijk, de meeste voorkomende munten van 1 en 2 euro zijn die van Duitsland. Dat klopt, want Duitsland heeft van alle, van alle euro-landen de meeste inwoners. En op de tweede plaats zou dan Frankrijk komen, klopt ook vrij aardig. En dan nog Italië en uh, Spanje zijn twee grote landen. Oké. Okay. Ik vind maar, heel knap uh, wat je doet, Huip. Ja. Want zeg maar eens tegen iemand, praat even. Dat is altijd best lastig. Oh, dat lukt prima. Dat ja, ik, ik hoor het gedaan. al. Dat, ik, ik moet het niet te vaak te vragen. vragen. Ik al te ja. Uh, kijk, even mijn portemonnee uit de tas. Oh, dat is fijn dat ik wist. Ik heb ook deo bij misschien. Wacht even. Zo. Dat ook meteen weer. Hé, nou. Eens kijken. Het Zit... gaat dus niet om de 10 en 20 cent. Nee. Maar het gaat vooral om de grote... Het gaat om 1 en 2 euro stukken. Oké, okay, nou, even proefondervindelijk steekproefwijs onderzoek. Ik heb hier... Ik, kijk, wat een volle portemonnee ik vandaag heb. 3 van 2, 1 van 1. 50 cent ook niet? Nee. Nou, 50 cent, nee. Is, dat, gaat, dat roeleert ook vrij aardig. Maar okay. de, de kleintjes roleren veel minder. Nee, de grote. Ja. is de kleintjes. Ik heb hier... Wat is dit? Wie is dit? Met de adelaar is de Duitse. Ja. Even kijken. Och, ik heb, al, ik heb, allemaal, ik heb allemaal mensen, maar ik weet niet wie het zijn. Kan ik ergens ook zien welk land het is? Uh, nou, als hij een bril op heeft, is het België. Als de Belgische koning. Oh ja, oh ja, ja. En uh, de Italiaan is een uh, hele mooie kop van Caesar. Oh ja, die heb ik ook. En de Spaanse koning is ook duidelijk herkenbaar. Nou, ik heb inderdaad gewoon twee Belgen. Ja, weer twee. Nou, twee nou, dan, Belgen dat mij... En een Italiaan en dan heb ja? ik. En een spa Spanjaard. En geen Nederlandse. Nee hoor. Nou, dat valt mij nou juist ook altijd op. En ik ga ervan uit dat het aantal gulden. Sorry, het aantal Nederlandse euromunten groter is dan het aantal Belgische, want Nederland heeft meer inwoners. En in mijn portemonnee vind ik altijd meer Belgische munten dan Nederlandse. En daar begrijp ik niks van. Nee, ik vind ook. En misschien is er iemand die zegt... Ja, maar er worden er meer gemaakt in België. Of ik weet niet waarom, maar uh, ik begrijp het niet. Nee. Nou, ik, en ik, de ik, Luxemburgse, ik... dat ik die weinig zie, dat begrijp ik. En dat ik weinig Griekse zie, begrijp ik ook. Het is A, ver weg, en B is het een klein land. Naar en een het andere is ook op. Gerekend. Ja. Um, ja, nou... Dat, uh... En veel Duitsers begrijp ik ook heel erg goed. Maar dat normaal, maar weinig Nederlandse dus niet. Nee, ik zou toch één Bea hier op tafel moeten hebben? Ja, je zou, nou ja, als je naar heel, naar heel Europa kijkt, dan zou hoe dan ook meer Nederlandse dan Belgische moeten zijn? Ik heb wel op alle vijfjes Bea. Ja, dat is het leuke. De kleintjes zijn allemaal. De kleintje, maar dat valt mij altijd op, als ik in een ver land ben, dan zijn er 5 en 10 Nog en 20... Om, ik heb 10, ook een van 10 van B.A., ja. Ze zijn bijna allemaal uit het eigen land. Een van 20 van B.A.? Ja. Maar dat ja, was dat. het. Maar de euro en 2 euro dus vrijwel niet. Nou, wat een toestand. Nou, Huip, misschien kan iemand die vraag inderdaad beantwoorden. 0800 ja. ik ga mijn best doen. Ja, het is gewoon een gekke vraag. En nee, het is, heel, het is een hele goede ja. vraag. Maar... Uh, <laughs> Ja, maar ik, ik begrijp het niet. Ik doe ze wel weer in mijn portemonnee, anders... Ja, ik wel lig wel weer wakker, van maar... Van. Echt niet? <laughs> maar, ik zou, niet eh, dus je gaat over drie weken weer bellen? Er is geen antwoord gekomen? Nou, als ik geen antwoord krijg... Ja, nou, ik, ik denk niet ik lig in bed en ik val op een gegeven moment in slaap... en dan ja. uh, word ik alweer eens wakker. Ik roep je af en toe wel even. Ja, oké. Okay. Ja, oké. Okay, dank Bij je wel, verder. Ja, ja, hetzelfde dag. dag. Ja. 0800-1121. Jan, goeienacht. Mm -hmm. Jan. Of Richard, maakt me niet zo heel veel uit. Wie ik, wie ik uh, op voorraad heb. Hallo? Hallo, met wie? Ik ben Richard. Dag Richard, goeienacht. Goeienacht. Wat kan ik voor je doen? Nou, ik heb eerst, eerst een, een belk en twee Ieren gevonden in, in Munten. Heb je ook even in je portemonnee zitten graven? Ja. <laughs> heb je ook geen B.A.'s? Nee, nee, helemaal niet. Zou het misschien zo verdeeld zijn dat Bea de vijfjes en de tientjes gekregen heeft... en dat, uh, dat de Belgen en de Italianen de 1 en de twee uh, gekregen hebben? Nou, ja, ik weet het niet. Maar de Belgen hebben meestal hun eigen logica. Dus, uh... Ja, daar zit wat in. <laughs> ja. Zeg, um, ik hoor een heel zacht piepje bij jou, Richard. Betekent dat dat, uh, dat je aan het werk bent? Of, uh... Dat ik piep? Ja. Of moet je telefoon opgeladen? Oh, dat weet ik niet was of iemand uh, code doorstuurt via jouw telefoon. Nou ja, Goed, uh. nou. misschien word ik afgelezen, Ik weet het niet. Nou, als iemand het verstaat, 0800 of nachts daar de je Zeg het maar, Richard. Ja, ik, ik, ik heb ook, ook een rare vraag. Maar oh. uh, Wat is de, de functie van de tepels bij de man? Oh, ja. oh ja. Die hebben is... tepels, maar dat die hebben geen functie eigenlijk. Ja, die vraag is ook... Oh, die ben ik, ben ik het antwoord weer vergeten. Hij is ooit al eens aan de orde ja? geweest. Ja. Oh. Ja, wat was ja, het dan? Ik denk ook goed weer? na, dat nou, geeft zelf wat antwoord. Ik weet het niet meer. Nee? Nee. Nou dat ja, dat is wel. mooi, want anders dan zou het allemaal weer zo snel opgelost zijn. En het is wel de bedoeling dat we kenners over allerlei zaken gaan bellen. Dus uh, 0800-1121... Denk, kan ik niks bedenken eigenlijk. Nou, het, het, ik zou zeggen van dat het gewoon uh, um, een, een, een zekere ontwikkeling is. Dat, de, um, we, we hebben ook niet allemaal weer echt ons kleine teentje nodig... om goed ons evenwicht te bewaren, maar toch hebben we het wel allemaal. Maar, maar ik, weet, nou, ik, weet het, ik weet het niet meer precies. Maar er is vast wel iemand die dat nog wel weet. En die belt dan even. Dus, uh, nee, Ik vind het een mooie vraag, Richard. Dankjewel. Oké, okay, ik, ik ben benieuwd. Oké, okay, goeienacht nog. Jij ook. Dag. Hoi. Ik zit nog even naar het piepje te luisteren. Ja, Maria, goeienacht. Ja, met Marian. Uh, hallo. Ja, geen Maria, maar Marian. Marian, Marian, nou, Marian. Ik ben ja. vorige week in Londen geweest bij mijn dochter. Ja. En... Uh, die heeft dan een, een, uh, twee kaarten gekocht voor ons. Ik geloof 15 pond per persoon. En dan kon je inchecken bij de bussen. Bij, uh, en ook voor de ondergrondse. En dan hoefde je alleen maar in te checken. Ja, en niet uit te checken bedoel je? Nee, niet uit te checken. En ik vond het... Wij deden dat wel, maar ik dacht van, hé... Hey, en ik zei die man, nee, je hoeft niet uit te checken. Maar ik begrijp niet waarom dat bij ons dan niet kan. En dat was hartstikke goedkoop. <laughs> 15 pond? Nou ja, 15 pond hebben we niet eens opgemaakt. Oh, Ik geloof zo. dat het uh, maar een, een paar pond was... Ja. ja. Per dag. ja? Dus de vraag is eigenlijk waarom ons uh, OV-systeem niet meer op het uh, Engelse OV-systeem, ja? openbaar vervoerssysteem, kan maken. Ja, dat is goedkoper. Ja. Duh, dh, dh. Ik denk even na. Misschien, ja. Kun je er ook mee buiten Londen? Nou, lieve schat, dat weet ik niet. Ik ben alleen maar in Londen geweest. Want, want als je zegt van, nou, we maken een OV-systeem voor alleen Amsterdam dan kan het natuurlijk ook goedkoper. Ja, dat weet ik dus niet, Zo nee. bij de hand ben ik niet. Nee, ik dan weer Kijk, wel. Ik, ik had van ja. de week ook mijn, mijn uh, OV-chipkaart, OV moeten ja. dus uh, activeren en nou, dat was voor mij ook een probleem. Nou, het is allemaal gelukt, daar gaat het niet om, mm. ik ben ook een oud wijf. Maar... Ach, <laughs> goh. <laughs> En dan sta je daar bij zo'n automaat van de NS en dan moet je van rechts, moet je dan je ding houden. En ik denk, wel rechts, rechts, rechts? Nee, dat staat dan na rechts. Nou ja, in ieder geval, het is me allemaal gelukt en uh, ja, ik kan reizen. Maar in Londen maar is ik, het makkelijker. Waarom doen we het niet ja, zo, is de vraag. Ja, ik, ik, ik vond het... Uh, ik vond het heel... Heel makkelijk. En ook veel, en veel goedkoper dan in Nederland. Ja. Nou, het is een, een goede vraag hoor, Marianne. Ik zeg 0800 1121. Wie weet heeft er ook iemand een antwoord? Ja, ik hoop het. Dankjewel. O, was het leuk in Londen? Ja, super. Ik heb mijn kind gezien en daar ben ik zo blij om. Ja. En heel veel uh, geshopt en uh, leuke dingen gedaan. Ja. Ja, mooi. Helemaal super. Nou, is goed om te weten. Dank je wel ja. en een fijne nacht. En, uh, uh, nou, ja, dankjewel. ik je wel. Ik Blijf we naartoe... luisteren. Oké. Okay, dag. Meri. Hi. Uh, Astrid. Uh, ik zat eigenlijk nog even na te denken over ja. die uh, muntjes. Ja. En zou het misschien niet zo kunnen zijn dat wij Nederlanders heel veel naar het buitenland op vakantie gaan, daar onze muntjes uitgeven en. Ja, dat we zoveel Belgische munten hebben. Ja, Belgen nog wel vaak naar Rotterdam komen om dingen in te slaan. Het is maar een veronderstelling, hoor. Maar ja. waarschijnlijk uh, blijven de munten die bij ons ge ge geslagen worden... niet per se in Nederland rondhangen. Nee. nee, ze hoeven ook niet allemaal van Bea te zijn. Maar het valt huip gewoon op dat er relatief zo verschrikkelijk veel Belgische munten zijn... en zo weinig uh, Nederlandse. Ja, ja want, dat had ik wel begrepen hoor. Want natuurlijk ja. geven wij ook munten uit in het buitenland... maar we geven meer munten uit in het binnenland. Ja, maar op een gegeven moment verdwijnen die munten langs de land. Als er nog veel Belgische munten uh, bij ons komen... dan zijn we op een gegeven moment alleen maar met die Belgische munten aan het handelen. Ja, ja. ja het moet haast wel hè. Het is geen, Zo het is geen moet goed het antwoord wezen. hoor. Nou, het is Wat weer ik... een voorzetje, Mary. Ja, Oké. Okay. Ja. En uh, geef, geef, je veel, uh, geef jij veel muntjes uit in het buitenland? Ik kom nooit in het buitenland. Kijk, nou, nee. ik, heb, ik, heb, ik heb geen geld om op vakantie te gaan. Verwelden. Ach, nou ja, dan heb je... Blijf ja, je... niet nog hoor. Nee, nee, hoor. nee, ik, nee ik, hoor. Moest wel, ik moest wel heel hard lachen om iemand die op de chat zojuist zegt... alle, alle Nederlandse munten zijn in Griekenland. <laughs> Het maar die zijn volgens mij niet... Dat is niet een trein met uh, wagonnen met Nederlandse munten die kant op gegaan, geloof ik. Maar ja, dat zou, dat zou zomaar kunnen. OV-systeem. Goed, uh, uh, dankjewel, Meri. Oké. Okay. Goedenavond Dag. Ja? George. Hallo. Hallo. Hi. Ik ben singer-songwriter en ik probeer mijn liedjes aan de man te brengen. <laughs> ja. Maar het wil nog niet echt helemaal lukken. En, en waar ligt dat aan, Sjors? <laughs> ja, dat weet ik misschien wel aan de kwaliteit van mijn liedjes. Ach. Oh. Zal ik even een stukje laten horen? Oei, daar zeg ik geen nee tegen. Even heel kort. Oh. Oké. Okay. Nieuw wil shirt... Nou, ik, ik denk dat ik weet waar het aan ligt, Jor. Het oh. <laughs> zijn wel hilarische concerten die hij geeft, of niet? Oh, wat is dat een <laughs> Kom op nou! Je bent op Radio 1. Dit is je kans. Ja, niemand wil die liedjes van mij. Nee, ik, nou, maar tot okay, nu toe ben ik proberen. zelf ook niet razend enthousiast. Niels en Richard, een echte koning... Oh, wat een stelletje. Bos, allemaal. in de hel. En dan moet je beseffen dat je echt heel lang moet wachten Branden voordat in je in de, de uitzending hel. komt. Niels en Richard, de brandstapel op. Branden in de hel. Branden in de hel. Niels en Richard, de brandstapel op. Branden in de hel. Branden in de hel. Niels en Richard, de brandstapel op. Branden in de hel. Branden in de hel. Nou, ik vind ja, vooral het refrein IJzer sterk. Sterk, hè? Ja. Nee, ik begrijp het ook niet, maar ik denk nu dat de platen. Ja, ik zie het nu al, de telefoon staat roodgloeiend, de platenmaatschappijen bieden zich aan. Ja, ik, Echt, ik heb van de week al uh... een telefoontje gehad van de top 40, Jeroen Nieuwehuizen, die uh, wilde me live in uitzending hebben. Ja, dat, ik, ik kan ik me heel goed voorstellen. Ja, ja en uh, het en lijkt me ook een goed idee. Door. Dat lijkt me een goed idee. Ga die kant ja. op, Sjors. Succes. Dank je wel. Hou vol, hè? vooral dat doorgaan. Liefde. Ja, dat. Goed, lieve liefde dan z'n liedjes, zul je maar zeggen. Ik ja. ben niet zo'n held van mezelf, maar ik heb een super bij me. En alle mannen staan versteld, wat doet ze met die jongen? Ik zie ze kijken. Ik weet ook niet wat het is: zo'n meisje, zo'n lijf en zo'n gezicht.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 van tot tot teen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 was dat Beauty and the Brains. Ik denk, we doen even een singer-songwriter die echt wat kan, hoor. Om even te bekomen van George. 0800 1121. Vragen en antwoorden zijn van harte welkom. En dan vooral antwoorden natuurlijk. Um, Marianne wil weten waarom wij in Nederland niet meer een systeem hebben... Uh, zoals het openbaar vervoer in Londen. Uh, Richard wil weten waarom een man tepels heeft... Huip wil weten waarom we in Nederland... meer Belgische munten in omloop hebben dan Nederlandse munten. En uh, uh, ja, Iris, die uh, kennis van mij, die wil dus graag weten... Uh, waarom een kriebelende trui na een nachtje in de vriezer niet meer kriebelt. 0800-1121. Of als je er niet doorkomt, nachtzuster, Omroepmax.nl. Kees, goeienacht. Dag, gastus. Ik dacht dat jij vannacht te dronken was om te bellen. Nee, nee, dat valt erg mee, oh. want... <laughs> Ik zag op Twitter schrijven, ik dat heb is een erg, belangrijke hè, de meeting. Ik was zo erg. Ja. <laughs> ik hoop dat dat niet bewaard wordt in het uh, archief van Radio 1 of zo. Jazeker, maar we hebben gewoon een... Uh, zo, een bij ja, Casaluna Casa en ja. bij ons hebben we gewoon een case-archief. Ja. We ja, bewaren ja, erg, alles. Hè? En wat kan ik maar deze keer heb voor je doen? Ik heb dingen gezegd die je eigenlijk niet mocht zeggen. Want ik? jij. Ja, jij, jij zei gewoon, nou eigenlijk ook best wel veel van jou. Nou, nee, dat heb ik niet gezegd. je gewoon gezegd. een man heb en die kindjes. Dat want ik we... houd allemaal wel bij hoor. Het, heb, ik ik heus niet... ja. heb ik heus niet gezegd. Maar wat kan nou, ik voor je, je doen, het Kees? <laughs> maakt mij niet uit. <laughs> nou, laat maar raden. Nou, ik heb weer een vraag, weet je. Dat is echt heel erg. Maar ja. ja, het is gewoon zo leuk om naar jou te luisteren. Het is, ja, nou. het is en, zo leuk. En dat wil je helemaal niet om... horen. Ja. Daar ken je niks mee. Ah, maar nee. ja, van, weet je wie ik vannacht uh, had uh, bij... Uh, waar jij bent aan een café? Dat is een soort zaaltje. In je een moet, ja, oude... oké. Okay. Kees, je moet het kort houden. Oké. Okay. Ja, je vraagt. Ik vraag. heel kort. Ja. Er zat Esther dames, hm. Esther dames. En volgens mij was ze een beetje doof. Maar die zit nou al heel de hele tijd uh, allerlei sms'jes sturen en, uh, en berichtjes. Maar dat... Misschien uh, krijgt ik daar wel verkering mee, weet je dat, dat vind ik wel leuk. Dus jouw vraag is, jij wil graag verkering vragen aan Esther Dames? Ja. Oké, okay. als je dan even blijft hangen, dan noteren we even de nummer, bellen we hem er meteen even. Nee, maar dat heb ik helemaal niet, joh. Heb, hoe kan dat nou? Ze stuurt je sms'jes en berichtjes en je hebt de nummer ja, niet. Ja, maar ik heb heel, heel erg uh, drank zitten bestellen en ik heb het helemaal niet afgerekend, want... Uh, dat kan ik helemaal niet betalen. Nee. Dus ja, nou, dat, dat moet later weer een keer afgerekend worden daar, bij uh, Ronald. Maar wat heeft dat met het telefoonnummer van Esther Dames te maken? Nou, Esther Dames, die hebben ook een, een soort gesprekje gevoerd. Daar ben ik daar een beetje tussendoor gekomen. Want wij hebben hier dus uh, twee rivieren, de Maas en de Waal. Nou, daar komt hij weer hoor. <lacht> en... Uh... Ja, die stromen dan tezamen, ja. maar ze hebben die bomen omgezaagd, <lacht> terwijl dat de gidsbomen waren. <lacht> dus als het dan... Hey Kees, Kees, ik heb een idee. Ja, nee, ik, ik zet jou. Nee, door, weet dus... je wat we doen? Ik zet jou even in een box apart met Sjors. Volgens mij is, kunnen jullie het goed vinden met elkaar. Uh, Hij kan leuke liedjes nou uit, voor uh... je zingen, jij kunt vertellen over omgezaagde bomen. Hier, ja, nou, hier, hier de George, dag Kees, he. hier zit je onder deze box. Bellen met z'n tweeën tegelijk. Dag. Dag. Johan. Hallo? Hallo. Hey. Hey. Erik, ik ben Je wordt gedekt door de VVD. Niels en Richard, Leon en Remy in oh. Ik zie broek alvast maar uit, want vrijdag komen wij er aan. Het wordt al beter. Er zit een stijgende lijn in. Ik zou dat thema van Niels en Richard goed vasthouden. Goed, dag, Dag. Rick, goeienacht. Goeienacht. Hallo. Ik heb een antwoord op de kribbeltrui. Oh. En uh, ja. ik, ik weet niet wat het is vannacht, maar ik heb nu bij jou op de achtergrond zowel piepjes als een klassiek concert. Kijk, nou is dat voorbij. Ja, de, het klassieke... Nou, ik heb liever... Kun je ook de piepjes uitzetten en het klassieke concert weer aan? <laughs> Dat lukt niet, hè? Vertel maar ja. gewoon wat je over belt, Rick. Ja, de kribbeltrui. Oh ja, dan, sorry. Staan nak in de diepvries? Ja. Dan kribbelt het niet meer aan, omdat je hem niet meer aankrijgt en dat hij bewoorden is. <laughs> ja, dus... Zo simpel kan het zijn. <laughs> zo kun je een hoop dingen oplossen door het in de diepvries te, liggen, te leggen. Schijnt ook dat het, het helpt heel, als je last hebt van muggen in de zomer, dan helpt het ook heel goed als je ze in de diepvries legt. Ja, kijk. Goed. Dankjewel, Rick. Welkom. Hoi, goeienacht. nacht. Hans. Ja, hallo. Hallo Hans. Ik had een vraag waar de DC in Washington DC voor staat. Uh, Washington DC uh, District wil ik zeggen, maar dat is vast niet goed. D.C. Washington, D.C. Nou, dat is een korte maar krachtige vraag, Hans. Ja. En, en uh, hoe kwam je erop? Nou, ik had de familie overal een beetje opgevraagd. Je hoort het vaak. En niemand wist eigenlijk waar de capital of wat ergens voor stond. Hm. Nee. Ja, de capital zal het niet zijn, hè? Want ze doen in Amerika nee. niet een de met dat een, is een d. Nee, dat is een t. Ja. Hm. D.C. of, of Downcentrum. Centrum. Ik kom er niet uit. Nee, Downcentrum, dat lijkt me ook niet. Nee, nee, nee lijkt me niet goed. Nee. Of Capital, iets met Capital, D.C. Ja. Maar Democratic Capital, ik weet het niet. Mm. Nou, ik weet het ook niet. Ik, ik denk steeds District, maar ik weet, dat, het schiet me gewoon te binnen. Maar dan zou ik nog niet weten. Washington District, dat is ook raar natuurlijk. Dat ja, zou kunnen, ik weet het niet. Hmm. Ik vraag me wel een beetje af. Het, uh, het staat genoteerd, Hans. Ja. Dank je wel okay. voor je vraag. Ja, oké. Okay. Dag. Daag. Dag, nacht. Huip. Ja, Hallo. ben ik weer. Ja, heb je nog ik, even ik, je munten geteld? Ik weet waar DC voor staat. Oh. Daarom bel ik. Nou. heb nog een keer gebeld. Dat heb je ook snel gedaan, Huip. Ja, ik kwam er meteen door. Dat gebeurt ja. mezelf. Volgens mij hing je gewoon het, nog. Het, het betekent District of Columbia. District of Columbia. Of District Columbia. Mm. En uh, dat staat erbij, yeah. omdat er ook een staat Washington is... die ligt aan de Westkust. En, uh, en, en Washington zelf, de hoofdstad dus, die ligt in een apart district... want in de Amerikaanse wet staat dat de hoofdstad niet in een van de staten mag liggen. De federale hoofdstad is dus van de hele Verenigde Staten omdat uh, dan daar uh, mensen zouden wonen die hun eigen staat bevoordelen bij de rest. Oh ja. En hoe weet dus je dat, dat nou allemaal? Ik is Australië, waar Canberra ook apart ligt. Oh. Hoe weet je dat allemaal? Nou ja, dat heb ik... Ben ik, ik ben ooit aardrijkskunde leraar geweest, in ah. jaren 40. Ja. En uh, dat soort dingen kom je dan tegen. Ja, dan moet je het natuurlijk wel weten. Ja. Ja, en dan moet het ook blijven hangen. Ja. En dan is het wel handig als je toch nog zat te luisteren of iemand iets over de munten had. Ja, nou ja, dat, nou, ik had het nog aan. Dus, ik, maar ik kwam er de eerste keer door, dat is me nog zelden of nooit overkomen. Nee, <laughs> geniet ervan. En ja. Uh, ja, ik kom nog niet echt verder met de munten, dus ik zal hem nog even zo herhalen. dus uh, ja. Dat je, dat je nou nog niet ja. in slaap valt. <laughs> Het is wel aardig dat iedereen die telt tot nu toe ontdekt dat het klopt. Dat is waar, dat we een soort steekproefsgewijs door heel Nederland nu onderzoek doen? Ja, als honderd mensen kijken en ze hebben allemaal meer Belgische dan Nederlandse munten, dan is het structureel. En het verhaal dat het Belgen hier hun geld uitgeven, nou die, die munten zijn nu meer dan tien jaar in omloop, dus die gaan door heel Europa. Ja. Zeker de grotere munten, één en twee. En als ik in Spanje ben, dan kom ik ook veel Duitsers tegen. En als ik in Duitsland ben, dan kom ik ook weer Spaanse en Fransen tegen. Dus dat klopt allemaal wel. Maar Nederland staat op de vijfde plaats qua aantal inwoners. Ja, Dat is duidelijk, Huip. We blijven gewoon op zoek naar een antwoord. En we hebben de vraag waarom DC of Washington staat heel snel kunnen beantwoorden. Dank je wel daarvoor. District Columbia. Dank je wel. Oké. Okay. Dag. Dag. me een beetje vergist. Ik wilde Bruce Springs die met Born in the USA draaien. De aanleiding van het Washington DC-verhaal. Maar mijn vingers goot uit en toen werd het Born to Run. En dat is natuurlijk op dit uur. Is het niet echt een tijd om te gaan rennen. Maar ja. Je weet het nooit. Ik denk eens ook. Stel nou dat je net die ene persoon bent die vannacht gaat trainen voor een marathon of zo. Hè? Heb je ook een keer een toepasselijk plaatje? 0800 1121. Je kunt blijven bellen met vragen en antwoorden. En mailen kan ook naar roepmax.nl. Uh, mevrouw Keizerie. Ja. Hallo, goeienacht. Goeienavond. Uh, ik wilde die dame die om. Washington D.C. vroeg ja. antwoorden. Ja. Dat betekent District Columbia. Oh ja. Nou, uh, genoteerd, dank u wel. Alsjeblieft. nacht uh, nog. Goeiedag. <laughs> Dag. Dag. Robin. Robin. Hallo Robin, ben je er ook? Nee. We hebben van, vannacht, uh, er is één telefoonlijn... En uh, die bepaalt zelf of hij iets doorgeeft of niet. En zo af en toe geeft hij het ook niet door. En dan horen we zo'n uh, heerlijke rustige stilte. Robin? Ja? Kijk, als ik je nou met het blauwe draadje doorverbind naar het andere toestel... dan hoor ik je opeens. Nou, gelukkig. Fijn. Wat, uh, ja. uh, uh, wat had je te vertellen? Uh, nou, allereerst uh, het verhaal van de papegaai. Het verhaal van de papegaai. Ja. Ik heb een papegaai. Ja. En als ik die op mijn hand heb en ik hou mijn hand omhoog en ik doe hem heel snel naar beneden, dan zegt die papegaai, oei. <laughs> maar dan vraag ik mij af, heeft een papegaai zo'n uh, kriebeltje in zijn maag? Ah. Dan oh. zegt hij daarom, oei. Maar er bellen zo weinig papegaaien naar dit programma. Ja, maar er is vast wel zo'n papegaaienfluisteraar die mij snapt oh, Of er even een papegaaienfluisteraar <lacht> wil <dalen. lacht> Ja, ja, dus ja, wij kennen dat wel, dat van, uh, van de kermis of uh, een lift Rustig. die net te hard gaat. Ja, ja, ja. Zo'n kriebeltje in zijn buik, wat breng je dat ook mooi. Ja. <lacht> hoe heet de papegaai, Robin? Paco. Paco, en hoe lang heb je hem al? Uh, drie jaar. En, en die beesten worden negentig, hè? Ja, ik niet. Nee, nou ja, dat weet je niet. Dat kan. Ja, dat, dat weet ik wel, hoor. Oh, hoezo? Leef je zo ongezond? Ik leef zo ongezond. Ach. En hoe moet het dan met de papegaai als jij er straks niet meer bent? Oh, mijn kinderen vinden hem hartstikke leuk. Oh, dus het komt goed. En kan Paco nog meer behalve hoei, zeggen? Ja, Paco kan dood liggen. Ja, dat, eh... Uh, uh, ja... <laughs> <laughs> Heb ik nooit zo goed begrepen. <laughs> nee, goed. Ja, het is lank. Gaat je op je hand en dan uh, gaat je op zijn rug. Maar nou, ja, goed. Gaat okay. een in. En daarna staat hij ook weer op, toch? Ja, ja, ja. ja, ja. Oh, Oké. Okay. Nee, dat is het belangrijkste. Ja. Ja. ja. ja. Nou. Dat is, uh, Daar heb je al plezier van, van zo'n huisdier. Ja, dat hebben wij zeker. <laughs> ik, uh, ik ben benieuwd of het gaat lukken om een antwoord te krijgen op de vraag... heeft een papegaai een kriebeltje in zijn buik... als je met je hand van boven naar beneden gaat terwijl de papegaai erop zit? Ja. Dankjewel, Robin. Mag ik nog één dingetje? Ja. Of is het te druk? Je hebt ook een schilpad? Nee. Nee. <laughs> nee, ik heb uh, anderhalf jaar terug ook gebeld. Oh. En uh, dat was het verhaal met het aspartaam in de zure haring. <laughs> ik weet het niet meer. Echt niet? Nee, zat de aspartaam oh. in de zure haring? Het zou toch ja, iets zijn wat stoppen. ik wel onthouden had kunnen hebben? Ja, ik heb toen anderhalf uur met je aan de lijn gezeten, dat was hartstikke gezellig. Toen vond ik het heel interessant waarschijnlijk. Ja, ja, ja. ja. En daarna komen de suikerpontjes <laughs> met de CNC Oh ja. ja, dat is nog steeds een van de, dat is een van de topvragen van de nachtzuster ooit. <laughs> maar weet je wat zo vervelend is? Als we alle vragen weer gaan, uh, gaan bloemlezen, dan moet ik ze ook uitleggen. Want er zitten nu mensen zitten te luisteren die denken, waar gaat het over? Ja, ja, dus, dus Maar wij, zouden, wij ja. zouden naar een suikerfabriek... Ja, dat moeten we... Ja, ja. Oh, oh. Ik... Uh, oh. Ik heb... Die... Want toen heeft een meneer uit België gebeld dat we mochten komen kijken. Ja. En die meneer die heeft mij begin oktober een mailtje gestuurd met... Zeg... Echt? Ja, ik zei nog, help me even herinneren, ik ben een beetje vergeetachtig. Toen kreeg ik een mailtje met, kom je nog? Geef het maar door. Maar toen was ik net even heel druk. En nu is het alweer december, is de suikerbietenoogst alweer geweest. Moeten we moeten weer tot volgend jaar wachten. Robin, nou, geef niet. bel nou, nou niet volgend jaar, ergens augustus, begin september moet je even bellen. Dan gaan we ja. regelen dat we naar die suikerfabriek kunnen. Gaan we doen. Ik vind het nog steeds interessant. Goed. Ik nou, uh, uh, uh, oh ja, ik, uh, papagai, ik vergeet dat vergeet ik dan weer niet. Goed. Uh, <laughs> dus over augustus, dan bel je. Het trefwoord is oei. Oei. Oei. Dat is goed. Ja, oké, okay, spreek ik je dan. Oké. <laughs> Doeg. Doeg. Oh, 0800, achterstallige administratie, ik moet het ook beter bijhouden. Uh, 0800 1121. Harry? Ja, Adrie. Hé, hey, Adrie. Ja, daar ben ik weer. Hallo. Je kunt u komen, oh. want ik heb een bevalling. Nee, dat doe ik Nacht... niet, hè? De medische dingen bemoei ik me niet mee. Ik ben oh, de enige oh. nachtzuster die, zonder EHBO-diploma. Oké, okay, oké. Okay. Maar, maar ja, wacht. Ik... Want het, oh. het ging een beetje over een bevalling, hè? Wanneer ja, ging rond? het in... huh? oh, ik, ik zing helemaal rond. Kan er wat aan? Het is bij jou thuis, hè? Want hier is het prima. Ja. Oké, okay, nou ik kleef door. Ik denk, je, belt ieder, je belt bijna iedere nacht. Je zou zo ja, langzamerhand ja, ja, zou jij het technisch ik, systeem ik, ik, moeten ik hebben. Ik ben bellen, maar ik reageer toch op die bevalling. Ja. Maar uh, het ah. gaat dus om het gelijk uiterlijk van het geslacht. Dus die mannen hebben allemaal ventieltjes. Oh, aan de zo. Kant. Je bedoelt, het gaat over waarom hebben mannen tepels? Ja, ja omdat de, de embryo. Ik dacht dat het zes weken was. Ja. Eigenlijk een, uh, begint als een universeel model. Dus We je zeggen... kan een jongetje worden of een meisje. Oh ja, dat was het. Dus dat duurt zes weken. Maar ja, bij sommigen duurt het 60 of 70 of 80 jaar. Dus het is in de hormonenverhouding. zeg maar. En je, je begint dus als een gelijk modelletje. Ik dacht eerst <lacht> de eerste zes weken. Ja, zie je. Ja, zoiets was... Uh, want je hebt, je hebt post, Adrie. Ik heb, ik heb post voor je gekregen. Ach, helemaal. Van Arie. Uh, van Riek Meelbaum, ja. die schrijft... Beste Astrid, een antwoord op de vraag van het koggeschip van Adrie. In 2008 is er een reis met een replica gemaakt. En die is 28 juni vertrokken en is rond 5 september aangenomen. En gemiddeld hebben ze er dus twee maanden over gedaan. Dus, dat klopt niet helemaal, want een gemiddelde van één reis is natuurlijk altijd maar goed. Gemiddeld hebben ze er twee maanden over gedaan om van Kampen naar Bremen te komen. Dat is leuk. Het is toch leuk hè? dat ze eventjes ja, dat specifiek voor jou nog even een antwoord mailen. Zo. Maar weet jij, ik heb ook ontdekt wat er in dat schip zat. Kochen. Nee, kampen. Weet oh. je wat erin zat? Nee. Kamperhuien. Ja, ja, ja, ja. ja. Dankjewel, ja, ja, ja. Adrie. Ja. <laughs> Dag. Nee, maar mag ik nog even wat vragen? Oh, ja. Uh, je hoort bepaalde uitdrukkingen in, uh, op de radio. En dan hebben ze het steeds over retail. Begot god, ik weet niet wat het is... En waar het woord vandaan komt. Oh ja, retail. En, en nog een woord, hebben ze het over niche. Wat, niche. wat een uitdrukking. Ja. Dus retail en niche. Oké. Okay. Twee, twee nieuwe woorden. Ik, uh, ik uh, geef ze door. Ja? Ja. Oké. Okay. Dankjewel, Adrie. Tot ziens. Dag, okay. hoi. John? Ja, daar was ik met John. Hallo. Dat van de suikerfabriek hebben we nog erin, hoor, een tijdje geleden. Wat zeg je? Dat van een suikerfabriek. Ja. Dat je daar langs zou gaan. Ik heb me nog herinneren. Ja, dat is echt lang geleden. Want de, toen het daarover ging. was net het suikerbietenseizoen afgelopen. Dus dat moet, de, dat moet ergens november, december vorig jaar geweest zijn. Ja, ja, ja. ja. Dus, maar nee, dit mijn... jaar is het maar over twee, over, over twee jaar. Dus twee jaar na vorig jaar. Nou, ik kom erop terug. Uh -huh. Ik mijn, wil heel graag was... in een suikerfabriek kijken. Ja. Mijn vraag was in ieder geval. Uh, met, met voetballen. Ja. Als ze maar, als, als van aanvallen. En uh, die aanvallen die schiet via de scheidsrechter in het doelpunt. Is je doelpunt dan geldig? Als je de scheidsrechter raakt. Tussen via de scheidsrechter. Ja. De scheidsrechter, is neutraal. Dan krijgen ze dus een neutraal doelpunt. Ja, en wie heeft er dan gescoord? De scheidsrechter of de voetballer? Precies, goepballen? precies. Goeie vraag. Vind je? je ja. Wel. Ja, ik vind het een goede vraag. Nou, daar komt vast wel een antwoord op. Want ik weet toevallig dat er een paar mannen zijn die verstand hebben van voetbal. En die bellen nu naar 0800-1121. Ja. Dankjewel, van John. Weet, ja. Van die papegaai oh. weet ik ook niet. Ik heb toevallig een papegaai gehad, maar die, die is behoorlijk vals, is die. Ja. Die, die... Ja, als, ik hem, uh, als een vrouw hem uh, pakt, dan uh, gaat hij op de hand zitten. Maar als hij bij mij zit, dan vliegt hij in mijn lippen. Hij bijt me overal, de pijn, man. Oeh. Dus ik weet niet wat het is met die papegaai. Maar hij is wel met papegaaien. Uh, uh, wij hebben vroeger een logeerpapegaai gehad. En dan mochten ja. we, het ja, was juist andersom, Dan mochten geen vrouwen bij de kooi komen. Stom, hè? Dan werd hij helemaal, uh, werd hij helemaal uh, heel onvriendelijk dus als ik, van. Als ik hem eten wil geven, moet ik een handdoek om mijn hand doen en zo, dan bijt man. Maar je denkt wel gezellig, zo'n huisdier. Ja, ja, ja, ik heb hem maar gehad als een dus. Oh de, ja, ja. De dan zit de je de er al vast. Vrienden. En ze worden toch in de negentig. Zo dan? Ja. Veel, ja, plezier. Ik Veel plezier met je papegaai. <laughs> <laughs> Goed. Sterkte, John. Ja, nou oké, okay, dankjewel. Hoi. Dat Dag. Okay. Marjolein. Ja, hallo. Je spreekt met Marjolein. Ah, dat treft. Uh, ja, ik heb een vraag. Ja. Ik heb namelijk heel veel vogeltjes in de tuin. En uh, ik geef ze heel veel uh, hapjes. Uh, allemaal speciaal afgestemd op het seizoen. Ja. Uh, maar dan nou vraag ik me af... Want de hele dag door zitten ze in de tuin. Ja. En dan op een gegeven moment zijn ze weg. Ja. En dan vraag ik me af, vooral met de winter... Ja. Waar blijven ze nou en waar overnachten ze? Want vaak zwinters is het koud en daarom heb ik ze in de zomer en het voorjaar al heel veel bijgevoed. En nu hou ik het ook allemaal bij, maar op een gegeven moment zijn ze weg. Ja. S Morgens zijn ze er weer en dan vraag ik me af, waar overnachten die vogeltjes nou? Hoe kunnen ze nou ja, gewoon de, de nacht goed doorkomen? Dat vraag ik me eigenlijk al. Misschien wel hele rare vraag hoor, nou, nee, alleen, uh, uh, alleen ik, ik, weet, ik weet niet of je het al verteld had dat ik het niet meekreeg, maar wat voor vogeltjes zijn het? Nou, ik heb <coughs> allerlei vogeltjes. Ja. Uh, uh, <coughs> Sorry, rode bosjes, merels, uh, boomklevertje, uh, koolbeestjes. Ik heb een pimpom mee. ik heb een boomkruimertje, kruipertje. Uh, ik heb een. Uh, hoe zeg je dat nou? Een, een spechtpaardje zit af en toe in de een tuin. Een spechtpaardje, uh, dat is nog eens een mooi woord. Ja, en kleine musjes. Maar in de winter gaan ze toch uh, naar het zuiden met z'n allen? Nou, deze vogeltjes die komen gewoon... Dus, de hele dag zijn ze in de tuin. Vooral als ik in de tuin bezig ben, ja. dan is het net alsof... Uh, ja, alsof ze er echt allemaal bij willen zijn. Want het rood bosje is, dan komt er nu bij met De merels komen er allemaal bij. Ja. En dan aan het eind van de dag, mee, vooral in de wintertijd, ja. wordt schemerig. En opeens zijn ze allemaal weg. Maar ze zijn er wel de hele winter. Ja. Oh, ja. ik, ik heb er niet zoveel verstand van. Maar ik weet dat er zijn heel veel vogelkenners zijn die luisteren. Dus ik, ik ga op zoek naar een antwoord, Marjolein. Nou, dankjewel. Ik ben heel benieuwd. Ja. Oh, ik ook. Uh, dankjewel voor je vraag. Ja, oké. Okay, graag gedaan. Dag. Dag. Dag. De Vogeltjes 0800 1121. Dit is Nelly Fortado En I'm like a bird. You're beautiful and that's for sure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 the tea 800-1121, meneer Koekoe. Hallo. Kooko. Ja, ik verzin het niet, het staat hier. Als u belt, komt er in het schermpje meneer Koekoe. Meneer Koekoe. Hoe heet u wel? Kooko. Oh, dag meneer Koekoe. <laughs> ja, het gaat over de papegaai. Ik ben, ik ben blij, ik ben blij. Oh. En wordt u altijd blij van papegaaien of alleen vannacht? Ik krijg het pro probleem niet. Nee. Want er zit hier een, uh, een kat in de huiskamer. Ja. En ik ben een papegaai. Ik ben een papegaai. Ah, en vandaar de, dan vind ik opeens de naam meneer Koekoe heel logisch. Nou, de vraag is, uh, als u uh, heel snel van boven naar beneden gaat... krijgt u dan kriebels in uw buik, meneer Koekoe? Nou, mijn kriebels zijn dan... Uh... Als ik naar de kat kijk. Ja, dan krijgt u kriebels in de buik. Ja, dus ik... Uh... Ja, Probeer dank u wel. De, heel erg bedankt. En een en, goede nacht nog. En een groet aan alle andere papegaaien. Gerard. Dag, Astrid. Hallo. Ik vind het knap dat je steeds op deze manier antwoord geeft aan mensen. Dus uh, dat wou ik er eerst wel eens even zeggen, maar... Ik reageer eigenlijk op de suikerbietencampagne. Ja. Uh, die duurt tot half januari. Oh, is ook die nog Boven... bezig? Ja, ik breng er dus nu weer uh, bieten naar de suikerfabriek toe. Oh. Dus uh, als chauffeur uh, doe ik dat in de campagne, dat vind ik gewoon leuk werk. Ja. Nee, nee, maar hij duurt vliegen. van september tot januari, ook in België. Ja. En uh, als je dus in Nederland op de suikerfabriek uh, wil bezoeken, ja. dan kun je gewoon een uh, mailtje sturen naar SuikerUnie. In ja nee maar dat heb volgens mij heb jij mij dat twee jaar geleden ook al verteld nee twee, twee jaar geleden of niet een jaar geleden nee, nee nee daar heb ik het met jou nooit over gehad ik hoorde oh. net van je, van die meneer en dat jij dus een mailtje hebt ontvangen ja Nee, maar dat heb ik gedaan. Dat, ik ja. meen het. Want ik wilde echt. Dat, het was namelijk destijds de aanleiding dat ik zo verschrikkelijk vaak auto's met suikerbieten zag rijden. Dat ik dacht: ja, en waar ja. gaan ze dan naartoe? En wat gebeurt er dan mee? En toen ja. ben ik rond gaan vragen. En toen uh, mocht ik inderdaad bij de Suikerunie: mag je dan een soort rondleiding doen? Ja, klopt. Hij uh, ja. is helemaal geregeld. Maar die meneer uit België, die was helemaal enthousiast. Die zei: heel leuk, kom maar. Weet je? En dan denk ik: Ja, dan is België. Want de ja. suikerunie uh, zit in Groningen of Leeuwarden. Waar was het in Friesland? Uh, in ja, Groningen. Je hebt een in Hoogkerk en je hebt één in Dinteloort. Oh ja, maar die in Dinteloord kon niet meer. Dat was oh. niet meer. En, dan, en, dan, en die andere daar kon wel, maar dat was net zo ver rijden als België. Dus okay. voor mij dan. Ja, dus, ja, ja. Nou, ik zie in Dintloort regelmatig ook nog uh, huisvrouwen of oh. groepen oh. rondgeleid worden. Dus volgens nou, dan mij kan, kan ik best... ook. Ja, ja daarom. want ik ben dat ook best soms, huisvrouw, <laughs> op uh, donderdagochtend ja. uh, een half uur. Ja, we... ja. Uh, nou Gerard, dan ga ik daar nog even achteraan, de suikerunie ja, ik... Ik zou is... dat doen als ik maar ja, die meneer in België, daar had ik al een beetje een afspraak mee. En die was zo aardig. Ik denk, nou ja, Belgische suiker zal niet heel erg verschillen van de Nederlandse. Nee, nee hoor, maar die ja. hebben ze daar ook. Dus uh, daar is het ook mogelijk. Nou, goed dat ik het weet. Dan kan het misschien dit jaar nog met, uh, met uh, Robin uh, Suiker kijken. Ja, zou ik doen. Het is eh. hartstikke leuk. Ja, is leuk ook nog? Okay. Ja, het is echt een heel leuke rondleiding. Je ziet echt alles. En uh, hoe het van suikerbiet tot suiker uiteindelijk uh, komt. Kijk. En uh, het is een zeer interessant proces waar eigenlijk niks van overblijft. Alles wordt zeg maar, weer hergebruikt of uh, gedaan. Kijk. Dus het is heel interessant. Een stukje suikerpromotie. Dank je wel, Gerard. Oh, Oké, okay, heel graag gedaan. Dag, goede nacht nog. Dank je. Blijf bellen, vooral met antwoorden naar 0800-1121.